Ik Maar doe geen mens, zo chillen.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 En, en dus dan moet, dan moet je als cliënt daar open voor staan? Anders kom je niet. Kom je Ik je heb niet, nog nooit ja. iemand naar binnen gehad Prima, die er niet voor ja. open stond. Ja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 En dan gaan we samen een lijstje schrijven. Met wat, wat voor kritiek heb je nou? Of kritiek? Wat vond je nou niet zo leuk in je moeder? Of vind je er niet zo leuk in je vader? En wat, denk, wat waardeer je nou dat, juist? Ik denk dat ik weet waar je naartoe wil, maar. Ja, en dan <laughs> ja, ja. komt het Spiegel. Hè? Dat is heel leuk. Oh, dat is zo. En dan blijkt dat ze we dat maken zelf even doen. Af. Ja. Ja. Dan zien ze dat, uh, nou ja. Uh, uh,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 Oké, okay, ja, we zijn zo rustig geworden, dames en heren hier. Oké, okay, dames, allemaal wakker worden? We zijn er weer. We zijn er weer. We weer Oké. Okay. Nou, dat was prachtig, eh, Carmen. Mooi, hè? Deze meditatieve ja. muziek. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond was gast Carmen de Haan en zij is vernieuwend denken en communicatietrainer. En we gaan het in dit blok hebben over wie is en wat doet Carmen de Haan. Carmen, want ja, we hebben natuurlijk wel heel veel over jouw filosofie en idealen gehoord, maar.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 ja, het zijn drie zeer boeiende avonden met stroomtaal. Klinkt uh, goed, uh, Joke. Yeah. Dan heb ik nog een andere vraag. Kun je nog iets over Carmen vertellen? Kan ik, ja, wat oh, we nog niet keer. weten. Hoeveel tijd heb je nog? Nou, we hebben Richard. nog. Uh, we gaan gewoon een vol uur door als nodig is. Nou, uh, wat zal ik vertellen over Carmen? Uh, ik ga dan over mijn eigen ervaring uh -huh. vertellen natuurlijk. Ik uh, ben, uh, waar jullie het in de uitzending over hadden... ook wel eens een uh, knoopje in mijn leven tegengekomen. En... Uh,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 Lekker eerlijk is, hè? Mm. <laughs> Wat zit je... Ja, het is echt een spiegeltje voor mij. Mooi. Ja, ja, ja dankjewel. Heel, echt een ja. En heel veel succes uh, met al je trainingen. Dankjewel, je wel, Risa. in het vervolg natuurlijk bij Carmen. Je bent inmiddels uh, collega van Carmen geworden. Ja. Dus je, gaat, uh, je doet nu ding, ook dingen. Ja. Ja, ja, ja, prachtig. ja, met veel plezier, ja. Dank nou, dankjewel. Dankjewel, Risa. Carmen, ik hoor dat je een hele... Dat hoor ik vooral van Juca ook, maar ik heb het jezelf ook horen zeggen. Je hebt een hele coachende <kijf> stijl van training geven.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 Ik, ik word ook geïnspireerd. <laughs> ja. Ja. En, en laat me nog steeds inspireren. En veel boeken lezen, veel cursussen volgen. Course Miracles vind ik geweldig. Course Merkels. Miracles, ja. dat is ook. Maar is dat niet een beetje gedateerd inmiddels? Ja, ja, nee, nee, nee. Dat is Daar nee, nee, nee, ben van ik al vijftien vorige... jaar mee bezig. En elke zo. maand weer een middag les in. En dat, ja, ik heb er vandaag weer in zitten lezen. En het. het uh,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 Noem maar even je website, uh, Karmen. Of, of, of hoe ja. ze kunnen bereiken. Uh, uh, uh, ja, ik heb er drie hoor. Ja, ik heb er drie. Ja. Ja. Uh, www.karmedehaan.nl KMB C, uiteraard.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 we hadden maar één uur. Ja. En, toen, en ik snap nu echt niet hoe we dat in godsnaam in één uur ooit hebben kunnen proppen Dat kon ook eigenlijk niet. Dat kon ook eigenlijk niet. Nee, dat nee. was altijd gehaagd en niet, uh, ja. niet leuk. Nee. Nou, we gaan even naar muziek.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 Die de techniek doet. En die anderen vergeet ik altijd. Maar je bent er bij. Dus je roept hem maar even. Nou, dat is uh, Marike Verkerk. Peter ja. Tonen, Peter Tone, de, Peter Tone de bekende, geweest ook. Ja. Ja, op ook. het gebied van 2012 in de Maya's natuurlijk. En uh, Angelique van Driet Die is hier ook geweest. Ja. de uitzending. Ja. Dus die hebben uh, waarschijnlijk wel mede door de uitzending koppen bij elkaar gegeven.